Drie uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan voor Cyprus. Dat is zojuist bekendgemaakt na afloop van een vergadering van de eurogroep. De Cypriotische president Anastasiaris werd het eerder op de avond eens... met de belangrijkste geldschieters, het IMF, de Europese Centrale Bank... en de Europese Commissie. De ministers van Financiën van de 17 Eurolanden vinden dat dit akkoord toereikend is... en daarmee is de weg vrij voor een Europees noodkrediet van 10 miljard euro voor Cyprus... Voorwaarde was wel dat Cyprus zelf zeker 5,8 miljard euro... bijdraagt aan het reddingspakket. Daarom wordt de op één na grootste bank van Cyprus, de Laikie Bank... gesloten en de Bank of Cyprus krijgt een nieuwe structuur. Spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening... moeten ook een bijdrage leveren. Door de overeenkomst is een faillissement van Cyprus... op het laatste moment voorkomen. Als er geen deal zou zijn, zou de Europese Centrale Bank... de geldkraan dichtdraaien. De politie in Parijs is gisteravond slags geraakt met demonstranten tegen het homohuwelijk en adoptie door homo's stellen. Het gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie zette traangas in. Aan de demonstratie deden zo'n 300.000 mensen mee. Veel van hen waren met bussen naar Parijs gekomen. Ze willen voorkomen dat de Senaat instemt met het voorstel van president Hollande om het homohuwelijk en adoptie door homo's toe te staan. Op de Veluwe bij Hoogsoeren heeft een heidebrand gewoed. Volgens de brandweer stond er een stuk heide van 200 bij 100 meter in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie en brandweer onderzoeken de komende dag wat de oorzaak van de brand was. Het weer, droog met brede opklaringen. Overdag is het vrij zonnig en overwegend droog. Het wordt een graad of twee, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De Nacht van het Goede Leven. Met Adeline van Leer. Oh, wat zegt ze. Dat toch sexy, hè? Dat is een signe tollefse. Jongens, ik ben vergeten één dingetje te zeggen. Uh, het boek van uh, Hans Trompetter... Uh, dat kan je vinden op uh, www.boekenbestellen.nl en dan typ je daarin uh, verlangen naar de Ruisdaalkade. of Hans Trompetten. Dan kom je er ook. Dat wou ik nog even melden. En dan nu iets heel anders. Ja, afgelopen woensdagavond werd voor de derde keer... het grote interviewgala georganiseerd. En het thema was deze keer de zin en onzin van het confronterende interview. En het was erg onderhoudend. Ik zag onder andere caro collega Sven Kokkelman in zijn geblokte sokken. En Marielle Tweebeke van de NOS. En Hugo Lochtenberg van het NRC. En Chris Keijne van de VPRO. En ze gaven allemaal voorbeelden van geslaagde... en mislukte confronterende interviews. En ik ging ook nog bij een masterclass van Mieke van der Weij op... dat ik al jaren de meest elementaire beginnersfouten maak bij interviews. Maar dat wist ik al, hoor. Want ik uh, hups van je en jou naar u en, uw en nou ja, goed. De avond werd trouwens afgesloten met voordrachten van... onder andere Tom Kellerhuis, Thijs van den Brink. En, maar de avond werd geopend door Freek de Jonge. Een interview is een toneelstukje voor meestal twee personen... waarbij de ondervrager... De een, iets te weten wil komen over het doen en laten van de ander. De ondervraag. En, dat geldt dan meestal voor de media, vaak ook over zijn beweegredenen. En of die beweegredenen wel eens, wel echt iets te maken hebben met zijn afkomst. Of liever zijn opvoeding. Een graag slaatse vader. Of een dominerende moeder. Een goed interviewer is een verleider. Hij moet zijn op het moment in een positie manoeuvreren waarin deze zich op zijn gemak voelt en het als noodzakelijk ervaart de vragensteller naar de zin te maken. Met onthullingen, sappige details of vroeger diepe inzichten of wijze vergezichten. Ik ben de afgelopen 40 jaar geïnterviewd door BiBep, Ischa Meijer, Johan van Tijn, Pieter Webeling, Frank van der Linden, Matthijs van Nieuwkerk, Antoinette Schulderman, Hanneke Groenteman, Thijs van de Brink, Patrick Lodiers, Tom Kellerman, Neffy Roosevelt, Hugo Borst, van Borst, Art van Wien, Twaan Huis, Henk van Dorp, Frits Barend, Max van Wezel, Fons de Poel, Koos Postema, Sonja Barend, Arjen Visser, Jeroen Pauw, Frits Wester, Bert Wagendorp, Rick Nieman, Mart Schmeet, Sven Kokkelman, Frits, Pit Jacobine Geel, Juri Albrecht, Marcel Haan, Jan Tromp, Bart Joeman, Bert van den Kamp, Albert Verlinde, Wim Klinkenberg, Sigt, Siska Gerard Paak, Koen Verbraak, Leon Verbonschot, Andries Knevel en vele anderen. <lacht> Het confronterende interview had ik nog niet aan de lijve ondervonden. Tenminste, als slachtoffer. Ik was immers altijd de vriend van de harde interviewer. En samen spanden wij tegen de wereld. We deelden uit, die deugde niet, hij gaf een voorzetje, dat deugde niet. Dit komt beter, dat komt beter. Ik droeg het masker van de tijdgeest. Jongens onder elkaar tegen het establishment. Nederlands hoop met Gerard Paak in de Volkskrant. 29 juli, juni 1969. Schelden, vooral op Hemmel van Veen. Maar ook op Wim Kan en Gerard Koks. Zelfs Harry Nulis kreeg een veeg uit de pan. Het interview kwam bovenop te liggen in de knipselmap van de cultuurredacties... en bepaalde de toon van vele interviews die erop volgden. We waren gemaskerd. We hadden een imago. Daarom was de schok groot toen Paul, nog witteman, mij steunde in mijn tirade tegen Peter R. Vries. Sterker nog, het leek wel of Peter hun vriend was. Ik kreeg dat weekend na de uitzending 2500 mailtjes... Ik was opmaskerd. weg, imago. Tenminste, dat dacht Sven Kokkelman. In zijn oog in oog. Van tevoren leek alles nog koekenij, gezellig lespraatje bij de koffieautomaat. Maar toen aan tafel, herkenningstune, aankondiging, eerste vraag. Is het moeilijk dat mensen je minder leuk gaan vinden? Even los van het grammaticaal gehakkel. <lacht> Zeker aan het begin van de uitzending, Die eerste vraag, die mag er toch wel vloeiend uitkomen, liepaar. Is het moeilijk dat mensen je minder leuk gaan vinden? Je moet wel hopen dat je gast psychisch stevig in zijn schoenen staat als je zo van start gaat met de vraag of het moeilijk is dat mensen je minder leuk gaan vinden. Nee, de media, de redactie van Kokkelman is er gekomen uit gedegen onderzoek blijkt. boze tongen beweren, natte vingers hebben uit hun duim gezogen, uit wel ingelichte kring vernemen wij dat mensen je minder leuk gaan vinden. Ik wist toch voor niks. Leefde volkomen in mijn wolf van euforie, de gevierde jongen, die zich de hele dag loopt te realiseren, God, wat vinden de mensen mij toch leuk. En het lijkt verdomme wel of ze me steeds leuker gaan vinden. En dan krijg je opeens live in de uitzending te horen... Enfin, er zijn er die voor minder zelfmoord gepleegd hebben. Mensen vinden mij minder leuk. Het schijnt onder dieren nog mee te vallen. Daar zijn nog geen cijfers over bekend. Wat wil die kokkelman van mij weten? Dat ik mezelf een sukkel vind, dat ik mezelf haat, dat ik mezelf voor de kop moet slaan. Wat weet hij van mij, behalve dat mensen mij minder leuk gaan vinden. Ik was beduust, ik. Liefhebber van interviews, altijd op zoek naar mijn diepste drijfveren. Opeens was er een programma waarin de interviewer het 24 uur met zijn gast in een kleine ruimte ging doen. Dat zou ik ook. 24 uur, dan, dan moest er iets gebeuren, dat kon niet anders. Door uitputting zou ik breken, alles op tafel gooien. Natuurlijk lachen de mensen minder op mij. Mijn leven is een mislukking. Ik heb mensen maar vooral mijzelf bedrogen. Maar na een uurtje of elf wilde de interviewer slapen. <lacht> We waren er nog niet eens begonnen. Hij had geen plan, hij deed maar wat. Genoeg over mijzelf. Hoe zou Willem-Alexander zich voelen? Hij kon over twee bestanden. Ja, hoe zou Willem-Alexander zich voelen? Het ja, was weer erg goed, Freek. Uh, tot slot nog een fragment, het laatste stukje. Toch nog even over mijzelf. Ik heb een nieuwe CD uit en zoek communicatiekanalen, want die moet aan de man gebracht worden. Dat maakt mij kwetsbaar, maar dat maakt mij alleen maar kwetsbaar omdat ik van een andere tijd ben en niet begrijp, of liever gezegd, niet wil begrijpen dat oprechtheid helemaal geen criterium meer is in de media. Van de FIFA-redactie kwam het volgende bericht. Het lijkt ons hartstikke leuk om Freek's nieuwe album aan te kondigen aan de hand van zijn heimelijke genoegens. In deze wekelijkse rubriek geven BN'ers 5 Guilty Pleasures prijs. Dat kan van alles zijn, van ketchupverslaving tot het kijken naar Paul de Leeuw op zaterdagavond. Zou je aan Freek willen vragen of hij hier aan mee wil werken? De deadline is donderig aanstaande, maar meewerken hoeft niet veel tijd te kosten. We kunnen bellen en dan spreken we de heimelijke genoegers in een kwartiertje door. <lacht> Hij kan ook zijn input mailen als dat beter uitkomt. <lacht> de media hebben hun masker afgegooid. Ze doen gewoon lekker mee met hun rubriekjes vol human interest, gossip en gekeutel. Ditjes en datjes van Donald Duck. Het doel van de media, het bevorderen van de ratio, is losgelaten. Het doel is handhaven geworden. De krant en de publieke omroep moeten worden gered door de adverteerders. Weg geloofwaardigheid, niet omdat de inhoud tekortschiet, de vorm is achterhaald. Een doodritueel. Wat moeten we met de werkelijkheid van een meisje van acht of een soldaat van achttien? Hoe voelt Willem-Alexander zich? De adverteerder heeft maar één belang, de consument. Zijn ideale wereld voorspiegelen, het nieuwe paradijs, waarin kiezen uit zoveel mogelijk het hoogste goed is. De ratio voorbij. Ethisch redigeren is een gepasseerd station Het internet zet de toon. Het overdovende gekakel in het kippenhok van de sociale media. De Babylonische smaakverwarring. Het confronterende interview is een opgedroogde droom van een paar romantische journalisten. Die ook in Nederland zullen moeten toestaan dat er een orgaan komt dat de pres ter sanctie gaat breiden. Hoe voelt willem Alexanders? zich? Er is er maar één die die vraag naar waarheid kan beantwoorden. En dat is Willem-Alexander. Maar uit het voorgaande kunt u opmaken dat hij dat nooit zal doen. Maar dat is voor de media geen enkele belemmering om erover te preluderen. Ieder quoteje, elk tweetje van een BN'er, elk kolompje of blogje van wie dan ook kan op attentie rekenen naarmate 30 april dichterbij komt. Hebben wij niet kort geleden het totale NOS, ik mag wel zeggen het onaanpasbare NOS journaal gevuld zien worden met koffiedik kijken wie er de nieuwe paus werd 30 minuten journaal. Het nieuws was, en dat mag best gebracht worden door Andreas Vrede, staande voor Sint-Pieter, ook zo'n merkwaardig idee dat, dat te denken dat als je een onderwerp aan betrouwbaarheid vindt, als je er een passende locatie bij kiest. Het nieuws was, er is een nieuwe paus, dit is zijn naam, en zo heette hij vroeger, en daar kwam hij vandaan, de rest is show. RTL Boulevard. Ik zat maar te wachten tijdens het journaal... ...tot Sasje de Boer het heft in handen zou nemen en zeggen... ...en dan nu het nieuws. Het is al bedenkelijk dat ik de naam van de nieuwslezer ken. Enfin. Ik was in 1968 op tournee in Zeeland. Met Nederlands ook. Het was juni. Het was de maand van de maanlanding. Hij reden op Noord-Beverland... En wij wisten op onze horloges kijken dat de maanlanding aanstaande was... ...ieder moment rechtstreeks op televisie uitgezonden zou kunnen worden. En wij belden aan bij zomaar een boerderij. Wij waren Nederlands dan wij waren wereldberoemd in die tijd. Een boer deed open, hij keek ons aan, wat mag ik voor de heren doen? En wij zeiden, de maanlanding is over enkele ogenblikken live op televisie. Zouden we even bij u mogen komen kijken? Het bleef ongeveer twee minuten stil... En toen zei de man: Wat zegt u? En wij herhaalden onze zin. GELACH. En toen zei hij: Wat is een televisie? En wij drongen aan en hij, hij bleek, En, en hij, de man die liep naar het eind van de gang. En even later hoorden we een overgaan en wild blaffende honden. Wij renden naar de auto. Wij kwamen op het eiland Walger terecht. Bram ging naar het hotel en ik ging op zoek naar een café. En in Zeeland gaan de cafés om half zeven dicht op één etablissement naar de Vlissingen, de kantine van het Loodswezen. Het Loodswezen dat schepen van de reden van Vlissingen... tot de haven van Antwerpen moet brengen door het verschrikkelijke nauw van mat. Met th. Maar fijn, ik kon die, die kantine binnen, ik moest nodig, er staat iemand aan de bar. En uh, ik zeg, waar is hier de wc? En de man zegt op zijn Vlaams, ik ga een keer met u meegaan. Ik zeg, is het zo ingewikkeld? Hij zegt, heel zo. Ik zeg, nou dat er een loods mee moet om mij naar de WC een... We raakten in gesprek, het werd, een, het werd een ingewikkeld gesprek, de man ging mij, hij had nogal veel gedronken, de man ging mij een keer uitleggen, wat het verschil was tussen scheppen en loods. Hij zei, ga scheppen, dan gaan we met een bootje warm, en dan kom op ik en dan nog kan een bootje niet verder in, dus een, een bultje in het water op en dan moet je een beetje naar links want te kiet nog het bultje erop houdt. Of een beetje naar rechts. En, en dat is scheppen. Dan mag hij ook loodsen. En dan weet je van tevoren waar dat bultje ligt. En hij barst in huil uit. Ik zeg, wat is er? Ja, zijn huwelijk. Zijn huwelijk. huwelijk was eraan. Hij had gedacht te kunnen schipperen, maar hij had beter kunnen loodsen. Enfin. Wij raken diep, diep in gesprek. En we drie kinderen... Er verschrikkelijk veel bij, tot op zekere bij de barkeeper zich meldt en de barkeeper die zegt oeh, paniek, er is een, een, een schip uit Panama met een gevaarlijke lading aan boord dat als de so maar naar hebben moet en uh, u moet, uh, u, u, u, u bent de enige loods hier, u, u, geef me een keer een kop koffie en hij prikt mij in mijn borst en zegt, gij gaat mee. En zo gaan wij samen, wandelen wij over de boulevard in Vlissingen, op weg naar het loodsbootje. Er uh, stond een flink windje, het bootje deinde een beetje op de golven en wij deinde op de steiger. En we probeerden we zeggen, dezelfde uh, deining te bereiken, zodat ze in één keer aan boord konden stappen <lacht> en ergens lastig. We varen met het bootje in de richting van dat Panamese schip, een, een, een overweldigende ervaring om daar langs een stalen wand van, ja onzichtbaar, je ziet niets. Je ziet meer, alleen maar ijzer, er worden een touwladder uitgegooid, wij klauteren naar boven, de, de, de loods met meteen links en zetten wij mij gang. ik gang, een keer de pataten en, en ik word meegesleurd naar de brug. Ik ben van mijn leven nog nooit, nog nooit op zo'n grote boot geweest, nog nooit op een brug geweest. En er staat een kapitein, een beetje wilde, wilde, wilde bras, en die, en, die, en die wijst mij op het stuur en zegt: uh, To Antwerp! En ik zeg: Nou ja, uh, u heeft waarschijnlijk de verkeerde voor. Ik ben hier niet uh, de loods, ik ben een komiek. Als u behoefte aan een grap heeft, dan wil ik die graag met u delen. Maar de man is helemaal niet van dat, hij pakt mij, bij mij en, en, en hij scheurt mij, en hij zet mij aan dat roer. En, en, en, en, en ik sta daar en, en ik zeg, I kan do this. En, en de kapitein loopt, loopt naar een, een, een laadje in, in, die, in, in, die, in, die, in die, een kastje in die brug, trekt het open, haalt er een pistool uit en zet dat op mijn slaap. En zegt nogmaals, daarbij tamelijk vocht sprekend spelen ik, en <lacht> En daar sta ik, daar sta ik met dat, met dat roer in mijn handen, aan boord van een schip van, ik 500.000 ton. met een gevaarlijke lading. waarschijnlijk, waarschijnlijk chemisch of een nucleair afval. en we moeten, we moeten langs, de, langs het borstelen. Dus je hebt best kans dat dat over een kilometer of twee van elkaar gaat, gaat reageren. of een door nucleaire ramp. van heb ik jou daar veroorzaakt, was. Ik. Ik ben totaal onkundig. Ik, ik kan niks. Ik, kan heel, ik ben totaal ongeschoold. Ik heb één keer geleerd in mijn leven gevaren op een roeiboot en dan zit je met je rug naar het doel. Dus dat is iets heel anders. Ik kan helemaal niks. Ik weet helemaal niks. Maar ik moet. Nou, zo voelt Willem Alexander Sjef. <lacht> Waarschijnlijk, wij varen een minuutje of wat. <lacht> en het, het wonderlijke is, er gebeurt niks. En ja, nou ja, er, is, er komt iets over over mij. En opeens begint het achter mij licht te worden. Ik weet niet of u wel eens van Vlissingen naar Antwerpen bent gevaren. En dat het dan achter je licht gaat worden. De zon kwam op. Ja, ik weet, ik weet helemaal niet meer wat u weet, zou ik maar zeggen. Vroeger was het zo, dan wist je van, elkaar nou, dat iedereen wist dat de zon in het oosten opkwam. Dat wist je gewoon van, maar ik denk dat de helft van de mensen dat weet. En of, en of wel eens naar een echt mond gaat om de zon te zien opkomen. Dat zou kunnen. Een fijne zon kwam in mijn rug op en het werd heel langzaam licht. Het werd dag en wij breken ons midden op zee te bevinden. Ik moet iets goed gedaan hebben. Ik heb het over 68. Dat is lang geleden. De mensen vinden mij steeds minder leuk. Dank je wel. Ja, ja ik, moet, ik moet toch nog iets zeggen. Want ik zat uh, op uh, rij 2 in de stad Schouwburg. Naast mij zat Koen Verbaak. En die zei, dat is helemaal niet waar. Die maanlanding La was in juni 69. Ha, foutje. Goed. De Boekenweek. Ja, uh, ja die, loopt, uh, die loopt goed, neem ik aan. Ik, ik, ik weet het niet. Ik zit uh, gewoon thuis met mijn suf te lezen. Boekenweek geschenk. En dat boek natuurlijk van Hans Tom Petter. En dan ben ik in drie thrillers tegelijk bezig. Ter ontspanning is dat. Dion Meijer, dat is een internationale bestseller-auteur... van uh, acht misdaad-thrillers... die zich in uh, Zuid-Afrika afspelen. Ze is bedolven onder internationale prijzen. In 25 talen uitgebracht. En in 2012 werd zijn uh, Thriller, getiteld uh, 13 uur... door vrij-Nederlandse detective en thrillergids... uitgeroepen tot thriller van het jaar. Nou, dat was terecht, hoor, want het is echt een ontzettend spannend boek. Het is ook interessant om met de SAPS kennis te maken... de South African Police Service. En ik ben net als een nieuwe boek begonnen, getiteld uh, Zeven Dagen... Ik verheug me ook weer op de nieuwe Lars Kepler, getiteld Slaap. Die is net uit. Dat is achter het pseudoniem Lars Kepler. Daar schuilt het echtpaar Alexandra Culo en Alexander Anodoril. Of zoiets, Anodoril. Nou, ze debuteerde in 2010 met de thriller uh, Hypnose. En dat boek is ook verfilmd, maar dat vond ik echt niet goed. Oké. Okay. Oh jee, nou lees ik op de achterkant dat Slaap weer over een seriemoordenaar gaat. Nou, weet je wat, die gaat helemaal mooi onder op de stapel... Uh, ik loop ook achter bij Michael Connelly. U weet wel, die, die voormalige crime reporter van de LA Times. Hij was lange tijd een van mijn favoriete uh, thrillerschrijvers. De Val heb ik hier, is van vorig jaar. Heb ik eerst even laten lezen door mijn assistent. Dat is die man van mij. En dan verplicht ik hem om er iets uh, voor in te zetten. Hè, want dan weet ik uh, waar ik dat boek moet steken in de stapel nog te lezen boeken. Nou, hij schrijft... Genoten van het voorspel... Een echte orgasmenarzer werd het niet, een 7,5 of een 8 min. Oké, okay, dus die stop ik midden in de stapel. Uh, ik las wel een aardige thriller van de Vlaming, uh, Bram de Hoek... die al twee keer de Gouden Strop heeft gewonnen. Hij is origineel, hij weet soms zelfs humor, gepast, te gebruiken. Uh, vooral zijn thriller Een man zonder slaap vond ik erg vermakelijk. En ik las nu zijn nieuwste titel, Helle Kind... Over een vader die wanhopig wordt van zijn zoontje. Waarschijnlijk een uh, licht autistisch joch. Of gewoon een klerenkring. In ieder geval <laughs> lijkt het pa beter als deze zoon van de aardbodem verdwijnt. Dus ja, misschien uh, is er met pa ook wel iets aan de hand. Nou, het is dus een gek gegeven. Uh, ik, had het, uh, ik had het zo uit. Het is ook een fijn boek van normale lengte. Want ik word soms echt gek van die thrillerpillen. Maar erg spannend was het niet. Geef niet. Geen gouden strop dit jaar, denk ik. En dat zal wel weer voor de zoveelste keer gaan naar uh, die strop. Naar uh, Charles de Tex. Want het is toch echt, uh, ik denk, de beste thrillerschrijver... die wij hier hebben in Nederland. Zijn nieuwste titel De Erfgenaam. Kreeg op crime zone al uh, vijf sterren. Nou, ik ben hem aan het lezen. Ik zou eigenlijk nu wel naar huis willen om door te lezen. Goed. Maar die thrillers, dat is natuurlijk echt ter ontspanning. Alhoewel je van de betere thriller ook vaak nog een hoop opsteekt. Vind ik zelf. En je weet, ik lees ook graag... Goede kinderboeken, want die tip ik graag. Want jong geleerd is oud gedaan, toch? Om met de moeder van Hans-Tolbetter te spreken. Uh, uh, hier is een boek dat ik in Amerika... Uh, uh, ja, lang niet van de bestsellerlijsten was af te bikken. Dat is het debu debuut van... Uh, RJ Palacio. En de titel is Wonder. Het gaat over een uh, door de natuur wel erg misvormd kind. Ziet er echt uit als een freak. Zijn gezicht. Hè. Is verder geestelijk volkomen normaal. Het is gewoon een geestig joch met uh, behoorlijk wat zelfspot. Augustus heet hij, Oggy. Hij is tien jaar. Hij heeft twee schatten van ouders en een ouder zusje. Hij heeft al eindeloos veel operaties ondergaan en daardoor thuisonderwijs gehad. En aan het begin van het boek gaat hij voor het eerst naar school. En ja, hij wordt gepest. Nou, soms echt heel gemeen en achterbaks. Nou, ja, zo zijn kids. Oh, ben ik de moeder die Auggie's misvormde kopie wegfotosopt van de klassenfoto. Ja, die vind ik toch wel het aller, alle, alle, aller, aller, allerergst. Nou, het verhaal wordt verteld vanuit verwisselende perspectieven. Oggy zelf en zijn vrienden en zijn zus. En dat gedeelte vond ik wel opluchtend. Want zij zegt ook heel eerlijk uh, dat het wel eens prettig is om te verzwijgen dat Ogie je broertje is. Naar wie altijd maar alle aandacht gaat. Nou, het hele boek vond ik toch nogal belerend. En iedereen is verder zo lief en zo genuanceerd. En het boek eindigt ook in zo'n crescendo voor deze orgie. Nou, het ging me bijna tegenstaan. En toch... Toch vond ik het, vooral het eerste gedeelte van het boek, ontroerend. In Amerika was het aanleiding voor een landelijke anti-pestcampagne. Choose kind. Nou ja, dat is mooi natuurlijk. Maar dat dit tienerboek ook in een aparte versie voor volwassenen verschijnt... hier in Nederland, dat vind ik echt onzin. Nou ja, misschien leerzaam voor photoshoppende moeders. Dat geluidje heb ik, dat liedje heb ik van uh, uh, een van de sprookjes van het Geluidshuis, Vlaamse weergalozen Luister ze deze goed? Um, ik heb hier nog twee kinderboeken. Eentje voor de hele kleintjes, en dan vooral zij die nooit willen gaan slapen. Heb ik met mijn kids nooit last van gehad, maar ik ben dan ook een hele gewoon strenge moeder. Ik ben thuis gewoon de heks met snor. Trouwens, het is dus eigenlijk een boek voor de ouders. Hè? En het is een internationale bestseller weer. Een troostboek voor wanhopige ouders. De Engelse titel vind ik erg veel leuker. Go the fuck to sleep. Het is van de Amerikaan Adam Mansbeck. Het is erg grappig en mooi geïllustreerd. Heerlijk, al dat vloeken. En nu heeft Avrand Korstius het vertaald en dat gevloek... Vertaald in van die symbooltjes, weet je wel? Die in strips vloeken voorstellen. Nou, dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ja, ik zou ook toch ook niet goed weten welke vloeken hier echt goed zijn. Nou, het blijft een heerlijk boekje, omdat de wanhoop in ieder rijmpje raak getroffen is. Is van uitgeverij Leopold. Nou, ja, nog één boek. Het uh, is een mooi boek van de Vlaming Jef Aert. Nou, na vier romans, een dichtbundel en een paar toneelstukken... schrijft hij nu voor het eerst voor kinderen. Het kleine paradijs. Dat is voor kids vanaf, nou, ik denk zelf, een jaar of tien. Het is een nieuw sprookje, leuk. Hè? Zo vaak gebeurt dat niet in onze lage landen. Nou, het verhaal, ooit waren Lilita's ouders gelukkig samen... tot haar moeder wegvluchtte van haar vader... omdat hij een torenhoge muur om Barnstad had laten bouwen. Maar haar moeder wilde vrij zijn en ze ontvluchtte. Uh, nu kan niemand er nog in, ook Lilita en haar moeder niet. Uh, en als -li Lilita twaalf is, dan wil ze weten wie haar vader is. En dan gaat ze op de rug van een reuzenschilpad. Lange reis maken naar Barnstad. En dan glipst ze stiekem naar binnen. En dan komt ze in een paradijselijke tuin. En dan vindt ze eindelijk haar vaders villa. Met twaalf kamers en een torentje. Maar ja, hij woont er al lang niet meer, want hij heeft een nieuwe vrouw en twee zonen. Zou hij Lilita wel willen zien? Nou, het is een spannend avontuur. En op de achterflap staat. Een verhaal als een sprookje over een volmaakt stukje wereld, zonder verdriet of gemis. Of is toch niet alles zo perfect daarin het kleine paradijs? Nou, wat mij betreft zit de kracht van het boek vooral in de beelden die Jeff bedenkt. Uh, hoe er bijvoorbeeld een gewei uit het hoofd van die Lilita groeit als een bewaarplek voor moeilijke gedachten die niet in haar hoofd passen. Overigens zullen bijbelkenners het verhaal van Lilith er wel doorheen zien schemeren en ook Kaan en Abel komen langs. Nou, ik vond erg mooi ook een uitgave van Querido Kind. Black boys are delicious, chocolate flavor, love, licorice lips like candy, I give my coffee Een fijn flartje uit de Broadway musical Hair. A.L. Snijders nu in de herhaling. Hè. Iedere dinsdagmorgen geeft hij een ZKV, een zeer kort verhaal, cadeau aan Margriet Vromans van Karoos, Ochtend op 4 op Radio 4. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Met mij gaat het goed, want ik heb gisteren iets bijzonders meegemaakt. En daar teer ik nog een beetje op. Namelijk eh, maan maandagochtend was het kwart over negen trouwde mijn zoon en zijn vriendin in de Van Halzaal in het uh, stadhuis van Amsterdam. Gefeliciteerd. Is... Hè? Gefeliciteerd. Ja, ja, dank u wel. Ja. Ja, dank u wel bedoel ik. Ja, ik ben een beetje van uh, confus, merk ik. Ja, maar je kunt me ook met iets anders nog feliciteren. Dat deed ik namelijk. De ambtenaar van de burgergestand bleek een... Indische hindoe-priester te zijn. Die daar binnenkwam... in een prachtig gouden gewaad En vertelde dat hij... tot de priesterkasten behoorde... van, de, van het hindoeïsme. En uh, dat hij... vertelde aan het... Uh, jonge echtpaar... in wording... dat... Uh, dat hij bij de ochtendrituelen ze bedacht had... en opgenomen had in zijn uh, perspectief voor die dag... geluk en allemaal dat soort dingen. Nou ja, hij deed heel goed en zo. En, maar het bijzondere was nu, waardoor ik een beetje uh, opgewonden ben... is dat wij van niks wisten. Dus het is heel gewoon dat daar een Hindoe priester komt... die de ambtenaar van de stand is. En dat is een enorme... Uh, ja, dat is, dat, dat is een teken van beschaving van zo'n maatschappij en zo'n stad. En van Waardoor... rijkdom. Eh? Ja. En, ja. Ja, ja. Ja, wat een diversiteit. Ja, en daar zijn wij toch uh, voorstanders van Margriet, jij en ik. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. nou, nou, nou, dat dan... wil ik ook even vertellen. Ja, wat een mooi feest moet dat geweest zijn. Ja, dat was heel bijzonder. hoe ja. okay. stukje voor vandaag? heet Déjà vu. Vorige week heb ik iets geschreven over soldaten die door ons huis liepen om een slaapplaats te zoeken. Veertig jaar geleden, het was nacht, de deur stond open, we leefden onbevangen. Onze dochter van zeven kwam ons waarschuwen. Onlangs droomde onze achtjarige kleindochter, ze logeerde bij ons, van moordenaars die door het huis liepen. Ze kende het oude verhaal van de soldaten niet, ik had het haar nooit verteld, vergeten. Ze droomde dus iets wat hier werkelijk gebeurd was. Ik schreef als laatste zin... Het huis heeft het voor haar bewaard en in een droom gegoten. Dit is een literaire zin met veel klank, maar weinig betekenis. Een, een huis kan geen verhaal bewaren en kan het ook niet in een droom gieten. Zo denk ik er tenminste over. En daarom heb ik het ook geschreven. Er zijn ook andere opvattingen mogelijk... Een luisteraar stuurde me een papieren brief. Ik citeer de eerste alinea. Uw z verhaal van afgelopen dinsdag over de droom van uw kleindochter raakte mij diep. Zij droomde terug in de tijd. Als kind en als volwassene heb ik dat ook wel eens. Het gevoel dat ik uittreed in iemand anders droom of gebeurtenissen terug in de tijd of uit de toekomst droom. Dat laatste wordt mij bevestigd doordat soms heden, verleden en toekomst in elkaar vallen. Ik leef en beleef wat ik ga leven en beleven. Een déjà vu. Muziek. Oh, je draait hem iets te snel weg. Want Margriet wou nog even afkondigen. Dat was uh, Frederic Chopin, gespeeld door uh, Marie-Jao Pires. Goed, uh, we gaan het mysterie van uh, Emily spelen. Uh, Jan-Hemers heeft er een mooie tekst geschreven. Ik ga hem er even bij zoeken, want dat lijkt me wel handig. En uh, dat gaat over iets of iemand, en dan moet u raden wie of wat. En uh, ik heb trouwens goed nieuws. U <lacht> weet, die knijpkatten zijn op, hè? Maar ik heb nu. <lacht> Uh, contacten met de inkoper van een bepaalde winkel waar ik ze altijd kocht. En die, uh, die, die, die gaan we onder druk zetten dat, ze, dat die winkel ze weer in huis haalt. En dan kun, kan ik ze weer geven. Nu weet ik dus niet wat u wint. Dat zijn verrassingjes die Joke Verhoog, ook secretaresse van de directeur radio, uh, verstuurt. Goed, um, ik zou zeggen... Hier is het eerste fragment. He, he. Ik heb maar twee fragmenten. Zie je dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, dan ga ik heel hard even zoeken. Uh, goed, hier is het eerste fragment. Stilstaan is achteruitgang. En iets van de dynamiek van onze tijd. Of zo. Zo werd het me verkocht. Dat zijn van die platitudes die zo uitgehold zijn... dat je onmiddellijk mee akkoord gaat. En nu zeg ik, stilstaan gaat nog steeds lekker vooruit. Dat zit wel goed. Begrijp je wel? Juist nu, zei de baas. Tja, juist nu. Als er één argument is waarvan ik zeker weet dat het nooit valide is... dan is het juist nu. Juist nu kun je altijd zeggen. Napoleon, Napoleon die zei het toen hij, toen hij de Russen te grazen wilde nemen. Wilders zegt het als hij weer eens iets verschrikkelijks vindt. Maar goed, ik ging akkoord. Had ik niet moeten doen. 0800-1121... Als u het weet, oh ja, en, en muziek nu. Laurens Joensen, die zich enorm inzet voor, de, voor die uitgeproduceerde asielzoekers uh, in, in de vluchtkerk. En ook uh, Mali, hè, waar, waar, waar al die vreselijke dingen gebeuren. En, nou, uh, uh, hij heeft um, uh, een, een nieuw optreden weer met de bezemkast samen met Velosky. Weet wel, die andere muzikale duizendpoot de, die vaker zijn zijde te vinden is. Dus even wat luchtigheid en het maanlied uit hun programma, want ze, ze staan er weer mee op de planken. Doet hij het niet? Moet ik hem straks ook? er komt een aan. De manen, ik kwijt er laat, geen donder aan. De woning kunt er geen donder aan. Oh, nu, nee. ik kom er maar eens aan. De woning kunt er had geen donder aan. Oh, nu, nee. wat was je nu van plan? De woning kunt er had geen donder aan. Luwant op de fiets. Door de nacht van Amsterdam Je bent aan het rollen in je bed Omdat je echt niet slapen kan Je bent aan het razen op de dansvloer Waar de boerenvrouwen zijn Je bent aan het rennen langs het randje op de rand van het ravijn Je voelt het aan je water Want je water wil omhoog En je binnenbrand schreeuwt blusmen Want ik sta vanavond droog Rivieren overstroom En de dijken staan op wacht En de al heren Help ons toch door deze nacht Het is ook nog vrijdag 13 En de manen zullen me op. En van Gogh bekikt de manen met een schizofrene kop. Een weerwolf sluit zich vanavond voor de zekerheid maar op. Want anders krijgt hij van de boeren een zilveren kogel door zijn kop. De bor van de aarde, die gaat gevaarlijke gevankelijke van de en op een flattoe stoer. En beef de wees is van wees vlees met een klasselijk groen. Door rollen de als rollen met knobbels die naasten noem je vuil. En alle gevoerd zijn spoeden krimben noods wat de I'm Nico. Ja. Hoe is het? Goed hoor, heel goed. Oké. Okay. Ja, ook in de liefde. Dan gaat het weer lekker. Heb je weer een nieuwe? Nou, ik had er toch één. Ja, met een kindje? Ja, dat gaat prima hoor. Oh ja? Ja, het is al een jaar. Oké. Okay. En uh, kan jij de kan je, kan je goed uh, luiers verschonen en alles? En, uh... Dat is zo'n probleem, daar kan ik niet aan winnen. Nee? Dus dat neemt zij gewoon over, maar ik geeft hem wel eten. Oh, jij geeft hem wel eten. Heel goed. Ja. Eh, uh, wie denk jij dat het is? Ik dacht dat het Erdogan was. En waarom denk je Erdogan? Nou, aan de ene kant was hij conservatief met die zaak, Younes. En langzamerhand draait hij dan toch wel mee dat het uh, wel kan wat gebeurd is. Is dat zo? Ja. Oh, dat laatste heb ik niet, uh, had ik niet uh, meegekregen. Nou, dat is fijn om te horen. Hij is, het is een beetje bijgedraaid, want oh. er zijn nu veel meer alle gezonde ouders... die hier als, als pleegmoeder of vader ontvangen of te treden. Ja. Nou, ik vind het allemaal... Ik vond het echt uh, verontrustend, vervelend... Uh, ik ook. Als dat allemaal uh, ik ging. Ik ook. Ze ja. zijn ontzettend kwaad op het werk daarover. Want ja. we hebben nogal wat Turkse-Borokse moeders rondlopen. Ja. En die zijn het er niet mee eens. Ja, zie je? Die dat? Zeggen, dat... Wat, die zeggen, wat moeten die twee potten met, die, met dat kind? Oh, die zijn op die manier, ja. Nou, ja, ja. Ja, ja het is heel naar. Ik vind het heel naar dat dat, dat, dat, dat uh, allemaal in de wereld zo ingewikkeld ligt, die homoseksualiteit. Dat vind ik heel erg. Is het ook? Is het ook? Is het echt heel erg. Ja. Je wordt Goed. er tot mistelijk van. Ja, vind ik ook. Nou, Siko, het is doen. wel helemaal fout, dus... Uh... Dat dacht ik al, dat dacht ik al. Ja, maakt niet uit. Nee, Goed. maar ik krijg nog wel een cadeautje. Oké. Ja, je krijgt een cadeautje. Okay. Nou, okay. cadeautje. Hé, hey, Siko, fijne wel. week alvast, hè? Dankjewel. jij ja. ook. Dag. Ja, ik, ik wil John Vermeulen wel even met John spreken. Maar John... Hallo. Oh. Hallo, John. <laughs> Hallo. Ja, het mooie gas voor mijn voeten weggemaakt. Ja, ja. ja, of word je het gaan... Ja, jij hebt hetzelfde antwoord, dus uh, daarom... Maar wat zei je nou? Zelfde gast? Wat zei je? Ja, hetzelfde uh, antwoord had ik. Hetzelfde antwoord heb je, ja. Ja, ik hou er van. John, uh, heb je het eerste uur geluisterd? Uh, nee, ik was net even het vrouw wegbrengen... en ik was even de kast aan het schoonmaken. De, de wat aan het schoonmaken? De kast. De, de grote kast. Oh. W de grote schoonmaken. Dan ga je om twee uur s'nachts een grote kast schoonmaken. Hoe zit het? Ja, hij is bijna klaar dus. <laughs> hij is bijna klaar. En wat zit er allemaal in die kast dan? Het is wel om op te noemen. <laughs> okay. nou, dat zijn, nou, dan zijn we snel klaar. <laughs> nou, oké, okay, John, het was een dus hartstikke fout, want dat, maar dat hoorde je net al. Dus uh, blijf ja. luisteren, dan ga ik het volgende fragment lezen en bel gerust oh, okay, nog een keer. Ja? Oké. Okay. Okay, doei, doei, doei. Hier komt het tweede fragment. Ja, en wat zeg je dan in interviews? Dat je niet kunt wachten tot het zover is. En dan is het zover. En dan sta je dan. Ik heb het absurde gevoel dat ik continu onderweg ben. En dat ben ik dus ook in zekere zin. Zin, Altijd on the go. Jammer alleen dat de tocht leidt van niks naar nergens. En vice versa. Dat is, die, die, dat is dus die dynamiek van onze tijd. Onderweg wezen terwijl je geen idee hebt waarom en waar naartoe. Juist, nu zal ik maar zeggen. En dan kom je thuis en dan zie je je partner zitten. De bof komt. Die heeft tenminste een baas die voor mijn inhoud niet door de blender heeft gehaald. Het is echt moeilijk volgens mij. Maakt niet uit. Doe een gooi. Bel uh, 0800 1121 en uh, uh, uh, ja, dit is gewoon een heerlijk nummertje. Kom maar. Oh. For compensation There's little that he would ask Take a woman like you To get through To, to the, the man, man in, me. in me Storm clouds are raging All around my door I think to myself I might not take, take it anymore. anymore Take a woman like your kind find the man in me but oh, oh what, what a wonderful, wonderful feeling just to know, know just to know that, that you are near oh baby baby it sets my heart really from my toes up to my ears some time to keep from being seen, but that's just because it doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through to, to the, the man, man in me. But oh, oh, what a wonderful feeling. Just to know, oh, just to know that you are Ja, deze prachtige song van Bob Dylan, uitgevoerd door de Persuasions te vinden op de, de album How Many Roads Black America Sings Buck Dylan zegt helemaal prachtig. Goed, wie, he, wie be, heeft er gebeld? Uh, Koen. Goedenacht, Koen. Uh, goedenacht. Hoe is het? Uh, goed. <laughs> Waarom ben je ja, wakker? <laughs> ik kan niet meer zeggen. Ik ben uh, klaar wakker. Dus, uh... En hoe komt dat? Hoezo ben je zo klaar wakker zo laat? Uh, dat weet ik zelf ook niet, uh, maar... Uh... Ik heb van die nachten uh, van, uh, dan luister ik naar radio in en dan blijf ik maar luisteren. Oké, okay, nou heel goed. Dus dat uh, is een pluim voor jullie, uh. Dankjewel. Dank je wel. wie denk je dat het is, Koen? Ik denk van Obama. En hoe kom je daar zo bij? Uh, omdat hij van de week in Israël is geweest en... Uh, uh, het werd een beetje afgedaan als jonge, oude uh, jongens krentenbrood. En ja. een beetje een schijnvertoning. En... Ja, wellicht. Ja. Ja, ja, ja. Ik zit even... En waarschijnlijk zit ik er helemaal naast. Ja, je zit er wel helemaal naast, maar ik zit even te kijken. Dat is toch wel grappig gevonden. Ik vind het zo leuk hoe mensen dan uh, ergens opkomen. Nee, uh, Koen, het is helemaal fout. Maar ja. uh, uh, bedankt voor het bellen en blijf luisteren. Ja? Oh, oké. Okay. Doei Oké, okay, doei. Ari. Ja, goeiemorgen, ben Ari. En hoe is het nou? Ja, uh, koud, maar wel weer onderweg naar de trein. Ja, het is natuurlijk al oh, ontzettend koud. En is het nou? Want jij bent machinist, toch? Ja, soms wel, soms wel. Binnen in de cabine gaat het wel, maar ja, we zijn ook wel eens buiten bezig en dan is het snijdend koud. Ja, het is niet normaal, want dit is geloof ik, wel de koudste 23 of 24, 25 maart die we. Die we... Oh, en weet je wat ook zo ja. grappig is? De, in de stad, ja. het is ook zo stil op straat. Ja, de, uh, geen wonder ook. Nee, maar als, als, je, als, je, als ik niet echt de deur uit hoef, doe ik het niet. Ja. Nee, nee nou, inderdaad, inderdaad. Maar inderdaad, ik heb weinig uh, koude winters meegemaakt als deze winter, laat ik ja. zo zijn. Het duurt ook ja. zo lang, hè? Nou goed. Arie, ja, wie, ja. wie denk jij dat het is? Nou, het zou wel hartstikke fout wezen, maar ik denk Maurice de Hond. En hoe kwam je aan hem? Waarom denk je dat? Nou, nou, hij heeft toch ooit al eens een keertje reclame gemaakt voor zo'n energiemaatschappij. En toen zei hij op, de, op het laatst nog wel eens juist nu. Oh, oké. Okay, en ja, ja. omdat hij ooit... En uh, omdat, ja, een kat door de blender. Dus ja. Wat zei je? Een kat door de blender? Ja, ja, u zei toch, uh, of uh, jij zei toch uh, dat er uh, zijn vrouw een kat door de blender in het halen was. Nee, die heeft tenminste een baas die voor mijn inhoud niet door de blender heeft gehaald. Nou, maak het uit. <lacht> Arie, het is gewoon hartstikke fout. <lacht> ja. Maar dat, dat, dat wist je wel. <lacht> Maakt niet uit. Hé, hey, ik wens jou uh, een fijne dag vandaag. En, ja, uh, dankjee. En, uh, uh, werk ze. Ja. Doeg! Dag, doeg! <lacht> Hier komt het laatste fragment. En dan weet je het, hoor. Dan is het helemaal glashelder. Kijk. En dan zie je jezelf van achteren staan. Gek. Maar van voren wil ik het best tegen een miljoen mensen hebben. Die kijk ik virtueel aan. Maar een miljoen priemende blikken in je rug? Oeh, dat voelt slecht. Dus ik kap ermee. Ja, natuurlijk zeg ik dat ik fotograferen leuk vind... en dat het genoeg is geweest. Elke dag maar weer de waan van de dag. Zo loyaal ben je... Maar ik trek het gewoon niet. Dat gewandel van zo'n scherm naar dat lullige tafeltje met een glaasje water. Het nieuws vanuit een hele grote lege ruimte. Hoe oh, hol wil je het hebben? Ik ga lekker foto's maken. Dat moet ik van mezelf. Juist nu. Ik verzin dit niet hoor. Dit heeft een ander gelukkig voor me gedaan. 0800-1121, als u het denkt te weten. En wat gaan wij draaien? Oh ja, volgende week komt er een bijzonder album uit. Het tweede speeldoos, die Torre Florim eh, van de Staat... en Roos Rehbergen van Roosbief... maakten, naar aanleiding van gesprekken met verstandelijke beperkten. Hier, dit nummer is al uit. Discotheek. I'm go take Goed Kees? Ja hoor, alles prima. Ja, leuk weekend gehad? Uh, ja, nou ja, ik heb moeten werken, dus uh, ik, heb, uh, ja, ik heb straks weekend eigenlijk. Oh, wat heb je gedaan dan? Wat, wat voor werk doe je? Uh, ik zit in de beveiliging, oh. dus uh, ja, wij werken als andere mensen niet werken. Ja, zo is het. Ja, nou goed. Kees, wie denk jij dat het is? Ik zou te denken aan Erwin Krol. Oh ja, hoezo? Uh, nou ja, ik, ik hoorde je zeggen dat hij liep van het ene scherm naar het andere scherm... en dat hij er genoeg van had. En ja, Erwin Kroll is pas geleden opgehouden als man. Dus ja? uh, ik dacht, ja. ja, misschien is hij het wel. Nou, Kees, je bent warm, maar niet warm genoeg. Dus, <laughs> <laughs> dus helaas. Hé, hey, fijne nacht nog. Dat is goed, oké. Okay. Daar. Nou, Anne, zeg het maar. Ja, ik denk Sascha de Boer. Ja, natuurlijk Sascha de Boer. Ja, mm -hmm. ze had wat, wat, wat cryptische interviews gegeven over waarom ze ermee ophield. Maar uh, nu weten we het dus. <lacht> ja. ja, inderdaad. Ja. Hey, alles goed, Anne? Ja hoor, lekker warm in mijn bedje. Oh, heerlijk. Ja, dat maakt me niet jaloers. Dat duurt nog bij mij een paar uur. Goed, Nou, blijf aan de lijn, Anne. Dan uh, noteert Lis uh, je gegevens... en dan krijg je dus een cadeautje toegestuurd. Een kleine leuk. Oké. is hartstikke leuk. Oké. hey, slaap straks. Doeg! Doeg! Oh ja, nog één nummertje van Velosky. Zijn eigen opname. Dat hoor je ook in de bezemkast. Een ontzettend leuk programma wat ze met Laurens Joensen doet. Luister. Ladies and gentlemen, your attention, please. Thank you for your understanding and... Hearty, hearty, da, da, da, do I have a night. Ha? <inaudible> <laughs> <inaudible> Can I see your face? Can I take your... Shoes? Give me all your change and please your keys and take your belt off. Two, And that drink in your hand, I think I'm gonna want that too. Thank you. Step this way, I wanna feel you up. What's that you got in your pocket? Oh, I got it. Don't get work Zit vol in